nou toezeggen dat wij een onderzoek doen naar de zigeunencultuur? Dat kunnen we toch helemaal niet? Dat kunnen we natuurlijk best. Met vragenlijsten. Die zigeuners zullen ons zien aankomen, die spreken waarschijnlijk niet eens Nederlands. Daar vind ik wel wat op. Leer één ding van mij, jongen. Je moet een voorstel van de commissie nooit afwijzen. Al is het nog zo onzinnig. En Hillebrink heeft ook het eeuwige leven niet... Volgend jaar zijn we alweer een stuk verder. Gaat het? Geef het u dus ze maar aan, Frans. Voor mij is het te moeilijk. Ik maak me toch ernstig zorgen over Veen. Toen ik gisteravond na de vergadering nog even langskwam, zat hij hier nog te werken. En ik hoor van de Bruin dat hij hem hier al een paar keer ochtends heeft aangetroffen. Die jongen werkt s'nachts, wist jij dat? Nee. Mensen die s'nachts werken, daar is iets mee, die zijn niet normaal. U werkt toch ook wel eens s'nachts? Ik werk s'avonds, en dan wordt het wel eens laat, omdat ik het druk heb, maar ik werk niet s'nachts. Misschien heeft hij het ook druk. Waar zou je druk mee hebben? Hij heeft toch gewoon zijn werk, net als ieder ander? Ik weet niet waarom hij s'nachts werkt. Ik maak me zorgen. Ik wil toch nog eens een gesprek met hem hebben. Zo gaat het niet. Hoe gaat het nu met Slofstra? Dat werk in het knipselarchief, dat kan hij niet. En... Daar was ik al bang voor. En wat doe je nu? Ik laat hem vragenlijsten overschrijven op fiches. En kan hij dat? Vraagloos. Het gaat alleen langzaam. Dat het langzaam gaat, kan me niet schelen. Als het maar... Foutloos is, dat is belangrijk. Het is foutloos. Hij bespreekt alleen alle spelfouten die de correspondenten in hun antwoorden maken met Veen. En die wordt daar gek van, geloof ik. Zodat ik hem nu heb opgedragen om ook de fouten letterlijk over te nemen. Daar zou ik ook gek van worden. Dus dat kan ik hem niet kwalijk nemen. Hier is een meneer van de Kastelen. meneer Beerta. Hij zegt dat hij een afspraak met u heeft. Laat meneer van de Kastelen maar binnenkomen. Dag, meneer van de Kastelen. Kom jij er ook even bij? De heer Koning houdt zich op het ogenblik bezig met verhalen over de kabouters. Hij interesseert zich bijzonder voor dit onderwerp. Ik heb u geschreven dat ik een aantal verhalen van woonwagenbewoners op de band heb opgenomen. En u vraagt of wij die willen uitgeven? Inderdaad. En die woonwagenbewoners, zijn dat zigeuners? Ik vraag dat, omdat wij juist overwegen om een onderzoek onder zigeuners te beginnen. Nee, het zijn Nederlanders. Zigeuners, dat zou ik u niet aanraden. Het is vrijwel ondoenlijk daar toegang te krijgen. Daarvan zijn wij ons terdege bewust... Daarom ook interesseren wij ons zo voor uw ervaringen. Bij die woonwagenbewoners zou u trouwens ook geen toegang krijgen. Ze zouden u wantrouwen. Het is dat ik als wethouwer een en ander voor hen heb kunnen doen en dat ik de taal spreek. De taal is heel belangrijk. Zonder de taal komen wij nergens. Hier heb ik ze. Ik heb ze niet op schrift, daarvoor heb ik de tijd niet gevonden... Maar misschien wilt u dit bandje eens afluisteren? Heel graag. Wanneer wilt u het terug hebben? Dat heeft geen haast. Dit bij mij ook alleen maar te verstoffen. U hoort in ieder geval zo spoedig mogelijk van ons. Wil jij je daarmee belasten? als u aan juffrouw Haan de bandrecorder te leen vraagt. Mag koning jouw bandrecorder een paar dagen lenen, nee? Ik denk er niet over. Je dus schaft er zelf maar in aan. Mevrouw Haan denkt er niet over. We zullen er dus iets anders op moeten verzinnen. Zie je elke morgen, zie je elke middag, zie je elke avond weer. Wow, Wauw! Morgen zie je elke middag, zie je elke avond weer. Drie keer alle dagen. Maar wat is nu drie keer? Vandaag was er een nonnetje op het examen. Die had zo'n uitgesproken madonna gezichtje. Dat ik dacht. Kijk, het zou me niets verbazen als dat straks een heilige werd. Zo, wat vind jij dus een kwaliteit? Een madonna-gezichtje. En toen heb ik haar maar een zes gegeven, hoewel ze eigenlijk maar een vier verdiende. Want ik dacht, ik wil later niet de boze man zijn die aan haar heiligheid in de weg heeft gestaan. Werkelijk een engelachtig gezichtje. Dat waardeer jij dus in een vrouw? Ja, ja. Dat ontroert me. Dat Madonna-achtige. Voor zover je het kon zien dan. Want er zat een heleboel in doeken. Nou, smaken verschillen hoor. Wil je dat even lezen? Werkelijk een engelachtig gezichtje. Wil de hele morgen, wil de hele middag, wil op s'avonds bij je zijn. Dan waren alle dagen vol vuur en zonneschijn. Blijven ze even hier. Ik zie je zo weinig de laatste dagen. We krijgen zo weinig de gelegenheid om elkaar te spreken. Je moet niet zo met die stoel slepen, dan gaat het kleedstuk. Dat vindt je vrouw thuis ook niet goed. Mijn vrouw vindt het best. Je weet het al van springvloed. Dus dat is nog niet tot je doorgedrongen. Nee. Springvloed is bij zijn vrouw weg. En hij gaat trouwen met een studente. Dat wist je nog niet? Nee. Ja, dat weet ik nooit, want jij houdt altijd alles voor je. Ik wist het niet. En ik moet zeggen dat het geen gekke keus is, een allerliefst meisje, werkelijk allerliefst en zacht... Ze heeft bij mij nog tentamen gedaan, en ik was bijzonder met haar ingenomen. Dat geloof ik direct. En hij drinkt en rookt weer. Het schijnt dat dat allemaal door die vrouw kwam. En zijn zoon gaat ook trouwen. Die wordt vader. Dan moest hij zeker trouwen. Dat weet ik niet. Het kan ook zijn dat hij haar daarna bezwangerd heeft. Wie zal het zeggen? De vogels zouden zingen en iedereen was blij. En alle mooie dingen waren voor jou en mij. Ik heb gisteren een interessant gesprek gehad met een psychoanalyticus over Springvloed. De zoon van Springvloed is getrouwd met een heel rijk meisje. Wist je dat? Hoe zou ik dat weten? De ouders van dat meisje zijn gescheiden en haar vader is hertrouwd met een heel jonge vrouw. En nu zegt die psychoanalyticus dat Springvloed jaloers was op zijn zoon en een voorbeeld heeft genomen aan die schoonvader. Kende hij die schoonvader dan? Ik weet het niet. Die psychoanalyticus zegt dat. Als je nog iets over Springvloed hoort, moet je het wel zeggen. Van wie zou ik wat horen, behalve van u? Dat weet je nooit. Jij kent zoveel mensen. Ik ken niemand. En toch wil ik het graag weten. Als hij weer is gaan roken en drinken, dan klapt hij vandaag of morgen natuurlijk in elkaar, want hij kan zich niet beheersen. Dat denk ik ook. En daar maak ik me dan ook ernstig zorgen over. Zo, jongen. Dag, Peter. Dag, koning. Je komt je zoon bezoeken? Ik kom hem fotograferen. Fotograferen? Dat zou ik niet kunnen. Daar zou ik te onhandig voor zijn. Geen sprake van, je hoeft niet handig te zijn. Als je van Amsterdam houdt kun je prachtige plaatjes maken. Oh ja, ik ben een liefhebber van Amsterdam. Heb je vakantie? Ik heb een paar dagen vakantie genomen. Fotografeert je zoon ook? Te weinig. Hij kan het wel, voortreffelijk zelfs. Maar hij doet het te weinig. Uh, doe eens of je aan het werk bent. Zo. Ja. En uh, ga nu eens op die ladder staan. Maar dan is het wel genoeg. En nu? Nu pak je een boek en daarin ga je staan lezen. Goed zo, dat is een mooi plaatje geworden. Ik heb veel plezier van je zoon. Dat verbaast me niet. Jij zou van al mijn zoons plezier hebben. Zijn broer is een eminent jurist en zijn jongste broer ontwikkelt zich snel tot een internationaal vooraanstaand archeoloog. Dat moet je veel voldoening geven. Natuurlijk. Maar ik heb er nooit aan getwijfeld. Ik heb geen zorgen. Maar uh, jij zult ongetwijfeld weer andere dingen hebben waaruit je voldoening put. Zeker. De politiek Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Heb je tijd om te gaan lunchen? Mag ik nog langer wegblijven? Je doet maar. Waar wil je gaan lunchen? Schiller. Kunnen we niet iets eenvoudigers uitzoeken? Schiller is goed. Wat jij nu in de eerste plaats moet doen, is een proefschrift schrijven. Ik denk er niet over. Natuurlijk denk je erover. Ik zou niet weten waarom niet. Je broer heeft ook een proefschrift geschreven en verdomd goed ook nog. Daarom, één per gezin is genoeg. Waar ben je nu mee bezig? Met de kabouters. Dan schrijf je een proefschrift over de kabouters. Je zult zien wat een succes je daarmee hebt. Volgens Springvloed heb ik een olifant van een vadercomplex. Dat is de reden dat er niets uit me komt. Onzin, Springvloed weet niet waar hij over praat. Was het maar waar... Dan zou je misschien voor één keer naar jouw vader luisteren. Een omelette champignon en brood met camander als je wil. hele mooie zeker, veel hele middag, veel op s'avonds bij je zin. Dan waren alle. Gisterenavond heb ik een vrouw ontmoet die getrouwd is geweest met een zigeuner. Binnenkort heb ik een gesprek met haar over de zigeunercultuur. Wat was dat voor een vrouw? Een interessante vrouw, een vrouw die vele heeft meegemaakt. Er was ook nog een jongen die gedichten maakt over borsten, van die hele grote borsten. Heb jij me niet verteld dat je ook eens zo iemand hebt ontmoet? Uitgesloten. Als ik het wist, zou ik het niet vertellen. Die jongen heeft een mamma... Mamma... Mama. Een, een mamamanie. Zie je wel dat ik het van jou heb? Anders zou ik het niet geweten hebben. Waar ontmoet u zulke interessante mensen? Bij vrienden. Een beetje rare vrienden. Ze wisten ook nog te vertellen dat Van het Reven niet meer bij zijn vrouw slaapt. Wist je dat? Nee. Oeh. Van het Reven slaapt niet meer bij zijn vrouw, omdat hij ontdekt heeft dat hij homoseksueel is. Ik wist dat hij denkt dat hij homoseksueel is, maar ik dacht dat dat aanstellerij was. Ik weet het niet. Ik heb geen verstand van die dingen. Van seksualiteit heb ik geen verstand.